1 uur. Waterbal met het RWS-journaal. Minister Bijleveld is geschrokken van het geweld dat commando Marco Kroon in 2007 in Afghanistan heeft gebruikt. Ze zegt dat het geen blije dag was toen ze er deze week over hoorden. Omdat de zaak bij het Openbaar Ministerie ligt, wil de minister niet vertellen wat Kroon heeft gedaan. De militair kreeg in 2009 een willemsorde voor heldhaftig optreden in Afghanistan. Hij bracht deze week zelf naar buiten dat hij betrokken was bij een incident. Kroon zegt dat hij naar eer en geweten heeft gehandeld en dat hij het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. De Rotterdamse woningbouwvereniging Havensteden slaat alarm over overlastgevende huurders met psychische problemen. Volgens de corporatie moeten ze door bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg noodgedwongen zelfstandig wonen. Sommige overlastgevers zouden een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. De woningbouwvereniging wil dat de gemeente Rotterdam maatregelen neemt. Een Nederlandse vrouw van 31 is omgekomen bij een lawineongeluk in Zwitserland. Ze was in het zuidwesten van het land met een andere Nederlander aan het skiën. Volgens Zwitserse media waren ze buiten de piste gegaan. Een andere groep skiërs vond de twee onder de sneeuw. Het duo is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht waar de vrouw overleed. De man van 27 is licht gewond geraakt. Striptekenaar Peter van Dongen heeft de stripschapsprijs gewonnen. Dat is de belangrijkste oevenprijs voor het striptekenaars in Nederland. Van Dongen is bekend van zijn tweeluik kan en zijn recente bewerking van het boek Familieziek van Adriaan van Dis. De 51-jarige van Dongen is van Indische afkomst... en dat speelt een nadrukkelijke rol in zijn werk. Het weer is wisselend bewolkt vanmiddag. Verspreid over het land komen enkele buien voor, die soms winters van karakter zijn. Er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 5 graden. Ook in het weekend is het vrij onbestendig met kans op winterse buien. Snachts en in de vroege ochtend is er grote kans op gladheid. Overdag wordt het opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het RWS journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Ja, CFM Lynn Sport moet het natuurlijk zijn. Klein stukje muziek en dan gaan we weer snel naar onze presentatoren. Autumn in, my city, off in my The way we rock it So don't stop it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 when it, it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, it's been so phenomenally, you're more like the way we rock it, so don't. Ja, en bijna zeven minuten overheen. We zijn terug bij Servem uh, Sport Lunch. Of een sport moet ik eigenlijk zeggen. Henny? Ja, op dit moment speelt uh, Kiki Bertens in de derde ronde. En dat doet ze tegen Wortzignacki. Dat is natuurlijk een uh, dame die heel erg bekend is van alle liefdesrelaties, die ze op en rond het tennisveld uh, organiseert. Maar ze kan ook wel spelen. Het staat 2-0 achter voor Kiki Bertens. Maar het is sowieso knap natuurlijk dat ze de derde ronde heeft gehad. Maar houden u op de hoogte daarover. Verder hebben we uh, uh, weer een nieuwe gast erbij gekregen. En dat is uh, Matthijs Mulman. En dan gaat het natuurlijk over zijn team. Het zaterdagteam van HFC. En uh, ja, ik dacht dat het sterker zou zijn, uh, Matthijs. Dat het wat? Sterker, waar vind je het slecht? Ja, je bent niet de enige volgens mij, Henny. Want er waren uh, meer uh, mensen die dachten... Oh, zaterdag 1 is uh, natuurlijk een jaar even stilgestaan. Er uh, was vorig jaar geen zaterdag 1 met de Koninklijke HFC. Dus dit jaar hebben we een nieuwe leven ingeblazen. Jeroen Gruus natuurlijk als trainer van zondag 2 naar zaterdag 1. Dus die, uh, ja, die had de opdracht om een beetje een elftal te formeren. Met uh, ja, het liefst natuurlijk 90% HFC'ers. Dat zou natuurlijk wel mooi zijn, zeker als uh, standaard selectie elftal. Dat betekent dus dat we in de vierde klas moesten beginnen. Uh, ja, daar zijn we mee begonnen natuurlijk. Uh, zo laag mogelijk. Het is niet anders. Nou, dat moet je, je ook bewijzen. Want als je, ja, als, je binnenin, uh, als je gewoon hoger wil als elftal en zeker als trainer... dat je ja, over een x-aantal jaren tweede of eerste klas zelfs wil gaan spelen... dan uh, ja, ligt er wel een, een, een, een, een erge uitdaging, denk ik. Zeker voor Jeroen en ook voor de groep. En ook wij eromheen natuurlijk. Dus het is leuk om daar natuurlijk deel van uit te maken... Dus, uh, ja, Jeroen is van de zomer volgens mij een beetje gaan polsen van uh, ja, wie wilde spelen. En er waren een aantal jongens van zondag twee die een stapje terug gingen doen. Die vonden, ja, trainen natuurlijk ook wel een beetje, zeker een belasting, hè, drie keer per week trainen. En dan soms wel of niet basis. Dat was dus vaak de vraag. En uh, ja, die jongens willen gewoon op een wat lager niveau voetballen. Zoals Jochem bijvoorbeeld, Michiel Lindehoofjes. Nou, Bart Nelis is er natuurlijk bij. Dat is natuurlijk uh, ex hc 1 dus dat is natuurlijk ook een uh, redelijke versterking. Dus die wilde ook gewoon ja met, met, met zijn vrienden gewoon voetballen. Op zaterdagmiddag gezellig. Hè, twee keer per week trainen. Maar wat je zegt, dus zo'n elftal moet gevormd worden. Uh, ja, Sommige jongens hadden helemaal niet met elkaar gespeeld. Dus dat is ontzettend wennen, zeker in het begin. En uh, ja, ik denk dat de club ook iets meer van verwacht had... qua sterkte en uh, van, oh... Hè. Niet, niet zo dat wij dachten, oh we worden even fluitend kampioen. Want hè, soms speelt het natuurlijk wel in je hoofd. Hè, van oh, We spelen DSK en tegen Allianz en dat soort uh, clubs. Eh, dat wordt allemaal dubbele cijfers. Maar uh, je ziet... De eerste seizoenshelft. Uh, ik zal straks even de stand erbij pakken... maar wij hebben vijf verliespunten tot nu toe. Veel. Ja, dat is te veel eigenlijk. We hebben verloren van uh, Haarlem-Kennemerland uit met 3-1. Dat was uh, onnodig. Uit tegen de Kennemers was ik zelf niet bij. Dat was 2-2. Hadden we eigenlijk ook moeten winnen. Met ontzettende kansen nog. Vlak voor, vlak voor tijd. Dus ja, vijf, punten, vijf verliespunten eerste seizoenshelft. Nou, hij is eigenlijk de geduchte concurrent. Hm. Laat ik het zo zeggen. Daar wonnen we wel van de eerste wedstrijd uh, met 1-0 thuis. Hij heeft daarna niks meer verloren, dus dat is wel, uh, wel knap. Dus die hebben drie verliespunten, dus we staan twee punten achter. Dus als het zo blijft, ja, we moeten eind april volgens mij naar hun toe. En uh, ja, we moeten gewoon alles uh, blijven winnen. Is er een periode in die klasse? Ja, er zijn volgens mij twee periodes uit mijn hoofd. Ja, ik kwam er laatst ook achter. Dus dan kunnen we ons ook nog op focussen, natuurlijk op een periodetitel. Maar uh, ja, het mooiste is dat je gewoon alles blijft winnen en van huis wint. Ja. Daarvoor gewoon, uh, word je eerst eerste in de kampioen. Maar het zou wel erg zijn als je het niet haalde, hè? Dan moet je nog een jaar in die vierde. Ja, dat is, uh, niet... <laughs> ja, dat is natuurlijk wel leuk, één jaar, maar niet, uh, niet, oh, ja. niet twee jaar, denk ik. Nee. Maar ja, als het zo is, dan, uh, dan is het zo natuurlijk. Dan, uh, dan zal het wel moeten natuurlijk. Maar, uh... Iets anders is dat uh, de trainer van HFC, nou, je toch hier bent, zullen we het daar wel over hebben. Ted Verdonkschot, die gaat weg, die gaat naar Spakenburg. Nou loopt er binnen de club natuurlijk, uh, Laurens ten Heuvel. En ik denk, als je een man in je club hebt die het over kan nemen... je moet dispensatie aanvragen, je moet TCA gaan doen. Maar dat mag. Dan heb je wel iemand in huis die bij HFC past. Ja, ik sprak Laurens afgelopen dinsdag even bij de training. En toen uh, zei ik het zo als geintjewee van... Heel, uh, je kan mooi doorstappen, hè? Of je kan allebei doen, bij wijze van spreken. Want zateren, of zonder één speelt natuurlijk heel vaak op zaterdag. Als je nou, nou, nou, nou. Dus uh, dan moeten we nog maar zien, zei hij. Uh, maar wat jij zegt, niet die, die stap kan, zou eventueel gemaakt kunnen worden natuurlijk. Ja. Uh, ik ga ja. even naar Martijn, want Martijn die kent uh, Haarlem en de voetballers en de trainers die er rondlopen. Dan woont ook, ook in Haarlem een zekere Martin Haar. Um, ja, Velsbroek. Uh, maar inderdaad, ja, die woont ook in de regio. Um, ik heb wel vernomen, maar goed, dat is uit de wandelgang, hè, dat uh, Martin Haar, uh, die is op dit moment nog trainen hè, van, uh, van Jong AZ... Dat hij uh, in gesprek is met een andere regionale amateurclub. Uh -huh. Om daar iets te gaan doen. Dus ik verwacht niet dat de Martina richting uh, Koninklijk AFC gaat komen. Uh, uh, wel... Wie zie jij uh, als je zo eens rondkijkt voor die positie? Nou, ik vind het heel moeilijk. Kijk, het mooie van, van uh, Ted natuurlijk is dat hij, uh, hij komt uit de regio. Uh, en daarmee creëer je wel een extra stukje binding. Uh, en op het moment dat je nu iemand gaat halen weer van buitenaf... Uh, die, die kan misschien wel weer met zijn netwerk uh, een aantal, aantal uh, versterkingen meenemen... Maar ik denk dat de kracht van HFC op dit moment um, echt is... dat het een, een, een, een regio, voornamelijk regionale ploeg is. Er zijn heel veel, weinig jongens die niet uit de regio komen. Um, ja, wie, wie zie ik komen? Ik zie niet een, een, een, een trainer uh, die op dit moment een andere club in onze regio... Uh, ons heeft, zie ik die stap maken. En dat, puur om het feit, dat ze ook bij de spelers uit de regio... die stap is gewoon veel te groot. Je kan van een, denk ik dan, van een, een eerste of een tweede klasse om bij HFC in te stromen. Dat gaat hem echt niet worden. Lawrence van is trainer bij HFC en bij een andere club. Amstelveen Heemraad. Amstelveen. Ik denk dat het, als je, je zo'n man in je club hebt, dan, dan hou je die toch binnen? Dan... Ja, ik, um... Het is een gentleman, hè? het is iemand die heel goed bij HFC past. Ja, klopt. En hij heeft, natuurlijk ook, uh, qua, qua, uh, hij heeft ervaring op, op het hoogste niveau, als voetballer ja. in ieder geval. Hè? Als trainer is dat natuurlijk wel een ander verhaal. Oh, het is wel een tacticus hoor. Ja, weet ik. Maar persoonlijk... Ja, dat, is, dat is in zijn gesprek ook. En als Laurens zegt dat het... Nou, dan kijken we nog wel even. Dan kun je er vanuit gaan dat hij al een stuk verder is dan... We kijken wel even. Dat had ik toen met Sam verdokt. Nou ja, ja, ik kijk wel. Ik kijk wat ik ga doen. En toen was hij onderhand al rond met HFC 2. Laurens, uh, ja. Laurens la, laat nooit zomaar... Dat was het zien. Maar u hoort Justin luiten. Maar ik denk dat niemand uh, dat zou doen. Als ze al überhaupt in onderhandeling zijn. Dan ga je toch niks zeggen. Dus ja, ik, zou het, ik vind het ook logisch dat hij dan zegt: Moa, uh, moa, ik wacht dat wel even af. Matthijs uh. Mulman, ik wil even met jou naar je oude ploeg. Het tweede. Die uh, jaar in jaar uit bovenin eindigt. En, uh, hoeveel punten staan ze voor nu? Ja, ik heb heel even de stand erbij. Want ze hebben natuurlijk een paar weken niet gevoetbald. Dus we moeten ook even. De draad weer oppakken, zeg maar. Ze hebben 11 gespeeld, 33 punten. Met een doelzalde van plus 50. Ach, nou, dat is niet normaal natuurlijk. Nummer 2, Jos, die hebben wel één wedstrijd minder. Die zit op 25 punten. Dus dat betekent 8 uh, punten voor. Nou ja, uit bij Jos hebben ze al gespeeld. De wonnen ze met 3-1. heb ik zelf gezien. Dus dat was gewoon uh, ja, een redelijk goede wedstrijd. Maar ze, ze winnen gewoon dik, uiteindelijk. Nou, SDO als derde en ADO 20. Vierde en AFC als vijfde. Moet je nagaan, AFC... Natuurlijk al de laatste twee jaar natuurlijk wel de geduchte concurrent. Ja, uh, zijn... om, de, om de nummer één plaats. Zijn er veel net zaterdag zaterdagvoetbal En AFC er precies. Dat is uh, hoofdzakelijk een zaterdag ingegaan ja. En ja. ze wonnen uit volgens mij met 8-2 of 8, zo toen. 8-2 was het. Van AFC, ja, ja. dus moet je nagaan. Ja. Maar wat je, waar je naartoe wilde natuurlijk Henny is. Uh, ja, wanneer komt er een eigen competitie voor zondag twee? Nou ja, het, He? is, het is duidelijk dat uh, AFC <laughs> met een eerste team dat, dat presteert. Weinig gebruik zal maken van spelers uit het tweede. En wat wil iedere voetballer? Die wil voetballen in de eerste elftal. Ja. Dus die loopt leeg. Het is ook schandalig, want er wordt al jaren over gesproken. En Martijn, jij kent uh, de verhalen. Uh, er zou dus een aparte klasse moeten komen... waarin dit soort teams ook omhoog kan. Ja, wij, klopt. We hebben, uh, bij de BVO's hebben we jong, jong ploegen. Waarom niet bij uh, de amateurs? En wij zijn eigenlijk geen amateurs. We spelen ook tweede divisie. Ja, ik zit heel even mee te kijken op het lijstje van, uh, van Matthijs. Wat mij opvalt... Uh, ze zitten met z'n twaalf met z'n veertien in die pool. Um, en er zijn er maar twee clubs die in de tweede divisie spelen. Verder zie ik hoofdklassers. Ik zie uh, uh, nog een derde divisieclub. Ik zie zelfs met hoofddorp een eerste klasser. Nou, dat, dat, dat niveau, dat is, dat, die verschillen zijn veel te groot. Ja. Ik las van de week wel, ik weet niet meer wie dat, wie dat gezegd had. Volgens mij Gerk Jan van Beek die, die stelde voor om uh, uh, de onder-19 leeftijd... om die op te gaan rekken naar de onder-21. Onder 21, ja. En daar een aparte competitie voor te maken. Uh, waardoor je uh, al die, die belofte-elftallen... Ja, ook uit, uit uh, de jubilee bijvoorbeeld... die ben je dan kwijt. Ja. Om die daar in onder te gaan brengen. Ja. Maar jij zegt die verschillen zijn veel te groot. Hè? Uh, maar er is dus geen competitie voor, blijk, klaarblijkelijk... omdat er niet genoeg op de been gebracht nou, kan worden? Er is hier wel een competitie voor... Uh, maar wat de KVB niet wil, is dat uh, een, uh, in die hoofdklasse heb je natuurlijk allemaal regio's. Hè? Ik bedoel, je hebt een uh, hoofdklasse in uh, West 1, uh, ja. Ensworth. Ja. Um, deze verschillen vallen al, die, die zijn al op te vangen, op minnetje daar ook, net als de Tweede Divisie, een landelijke, landelijke competitie van gemaakt, okay, Maar goed, wil je dat met ja. een tweede elftal? Hè? Want daar ja. zit natuurlijk ook financieel weer een heel ander kostenplaatje gaan. Ja. Maar, maar neem nou bijvoorbeeld uh, wat er gebeurt in de Tweede Divisie. Het is natuurlijk te waanzinnig voor woorden. Morgen moet HFC naar GVVV. Wat een takkenend. Ze moeten twee keer... Oh, dit is Fenendaan man. Nee, is helemaal geen takkenend. Ze moeten twee van keer midden van naar, naar Groesbeek. <laughs> <laughs> Waarom maken ze niet een zaterdag en zondagcompetitie in Westen 1, West 2 zodat je allemaal uh, derbies hebt. Uh, veel meer publiek. Ik denk dat dat niet meer gaat heen. Waarom niet? Ik denk dat, uh, uh, omdat die tweede divisie. Dit is nu het tweede jaar toch? Ja, precies. Ja, tweede jaar. Uh, ik denk dat in die twee jaar... de verschillen uh, in het zaterdag zondagvoetbal... al zo uh, enorm gegroeid zijn. Ik denk dat als je het nu weer gaat splitsen... Uh, volgens mij in die hele tweede divisie heb je op dit moment twee of misschien drie clubs... die normaal gesproken altijd op zondag voetbalden. Met wie moet je die gaan samenvoegen? Met clubs uit de derde visie uit de uh, hoofdklasse. Dat gaat niet. Die verschillen zijn echt veel te groot. Dus uiteindelijk dit nu uit elkaar trekken... dat gaat echt niet meer gebeuren. Jammer. Dan maar kilometers. Het ja. Ja. is niet anders. Ja, nee, ja. ja maar er moet toch een oplossing zijn. Zowel voor, de, voor het tweede als voor dit soort problemen. Ja, weet je, uh, ik denk dat die, die zonneclubs... die zijn voor een groot deel echt wel terugkomen op het... Uh, niet op zaterdag voetballen verhaal. Uh, alleen als je kijkt naar de resetten... die ze iedere weekend... Iedere tijd uh, eraan overhouden. Goed, aan de andere kant, hè, ik bedoel, uh, als je dan. Uh, volgens mij is het over een week of drie, vier. HFC, AFC, zeg ik dat goed. Mm. Ja, dat is dan wel weer op zondag. Ja, dat vind ik toch wel de. de, de, de, de oh, zeg zeggen dat? De dus uit, uh, uit het amateurvoetbal. Je kan wel dat ze dat erin houden, maar ik denk dat dat uiteindelijk gewoon. Uh, mm. Net als de Huplin-League, werd vroeger ook gewoon op zaterdag-zondag voetbal. nu een yeah. vrijdagavond. Vrijdag. Die kant gaat het steeds meer op. Ja, ja dat is eigenlijk veel beter. He, weet ik niet, het is allemaal commercieel. Het is ja, leiding. Ja. Uh, ja. uh. Maar goed, de uh, uh, tweede divisie wordt natuurlijk ook steeds commerciëler. Uh, ik, ik, ik begrijp dat er uh, steeds meer mensen naar kijken, toch wel. Ook ja, op, gaan uh, langs mogelijk. Ja. Niet naar de AFC, hè? Er komt geen hond. Nee, maar ik bedoel, op tv, <laughs> hè? Hebben we het over. Ja. Maar, de, maar, wat je er ook aan werkt, hè, want voetbal in Haarlem uh, doet er ook heel veel aan. Het publiek blijft gewoon weg. Haarlem is duidelijk geen voetbalstad. Niet meer, nee. Er nee. En er wordt nu gezeurd... ja, we moeten een betaald voetbalorganisatie hebben. We moeten terugkomen, 800 handtekeningen. Maar dat wordt natuurlijk nooit iets. Volgens mij, voordat het besproken gaat worden in de gemeenteraad... heb je 30.000 handtekeningen ja. nodig. Oh. Ah, no way, dat, dat, dat gaat hem niet worden. Nee. Uh, het gaat hem alleen worden op het moment dat er uh, iemand met... Uh, met uh, uh, te veel centjes dat hij instapt. Buidelgeld. Precies. Ja. Ja. En dan, uh, dan nog, hè, je kan niet zomaar uh, een nieuw club beginnen en uh, inschrijven in de Hyperleague. Nee, nou, uh. dan moet je. De zaterdag nu. Ja. Beginnen begin. in de, de vierde klas. Ja. ja, precies. En dan langzaam omhoog werken. Ja, is geen doen, joh. Nee, Wat dat betreft zie ik het ook somber in. Nou goed. Dan uh, hebben we dit achter de rug. Maar, maar luister, <laughs> ja. heel even, heel raar misschien wat ik zeg. In de tweede divisie. Liest Katwijk geregeld. Morgen is het GVVV. Uh, het kan nog. K en kan, je, kan je je voorstellen? Koninklijke HFC in de Eredivisie. Goed. Droom verder, Henny. Nou nee, ja, want dit jaar kan je niet promoveren, maar <laughs> volgend jaar weer wel. Toch leuk? Ja, zeker. Nee, het, het zou fantastisch zijn, maar daar, daar is de ambitie van de club totaal niet op gericht. Ja, dat is wel logisch winnen, ook. Dan, uh... Ja, maar goed. Dat, dat, ja. Maar mocht je Veenendal te ver vinden, Henny, het is morgen live bij Fox. GVVV, en HFC om half vier. Dus je kan lekker op Bankie gewoon kijken. Nou, dat, ja. komt, dat komt mooi uit. Ja, kilometers maken om een voetbalwedstrijd te spelen. Met, met, met sneeuw en zo. En, en, ja, maar dat ik... komt kom meer. En Cheryl, dat komt door. Hoe heet de, de auto van Olly B. Bommel ook weer? De oude schicht of zo? Dat komt <laughs> Daar rij jij in namelijk, hè? Oh, Dat moet je weer inwrijven. Leuk, hoor. Teken maar, maar uh, Charlotte. Maar goed, het winterse, het winterse te hebben we dus nu. Maar ik heb goed nieuws, want het wordt vanzelf weer Summer in the City. a different world Summer in the City, dat was natuurlijk ze. Good old Joe Cocker. Een man die uh, ja, nooit verveelt om te draaien. En ik ben heel erg nieuwsgierig of Ron Perreman Volk ooit een ontmoeting heeft gehad met uh, Joe Cocker. Ja, dat is gek hè? Nee, eigenlijk niet. En het was wel in die tijd dat, ik, dat hij natuurlijk regelmatig uh, hits scoorde enzovoort. Ja. Maar um, in die tijd werkte ik nog samen met Jip Holstein, hè, de telegraafjournalist en een uh, bekende popjournalist. En uh, ja, die had die man zo vaak gesproken dat als Joe Cocker langskwam, dan was hij voor Jip, zeg maar, en ja. niet voor mij. En oh, okay. prima ook hoor, maar, uh, <laughs> maar topartiest natuurlijk. Ja. Fantastisch, uh, mooie dingen gedaan. En hij heeft gelijk hè, het mag morgen beginnen hè, die zomer. Zomer in zitten. Nou zeg, oh, ja. we gaan even naar een andere zomer in Melbourne. Daar speelt namelijk uh, Kiki Bertens ja. en die speelt tegen Jackie en die staat met 5-2 achter. Achter, ja, nou ja, goed, het was te verwachten. Maar ja, we houden u op de hoogte. Ja. Even terug naar HFC waar we het net over hadden. Want, Martijn, jij hebt nieuws over jouw finale dag. Ja, met de, de tweede editie van die finale dag. Ik bedoel, vorig jaar natuurlijk een groot festijn hè, bij, bij RCA. wat, wat in het Harlems dagblad omschreven werd als nieuwe traditie. Ja. En uh, uh, nou goed, uh, Ricardo het vanmorgen uitstekend. Hij zegt, uh, uh, we gaan de, de traditie uh, gaan we waarmaken. In afgelopen weken is het. Uh, uh, ja, min of meer rondgekomen met, met HFC. Het was uh, de vraag of we het veld mochten gebruiken. Ja, want die... het ligt er dan uit. Ja, precies. In, het is een uh, goed... hartje zomer. Ja, ja. ja, precies. Je weet het, het veld bij HFC, hè, dat is altijd een, een, een, moeilijk, een moeilijk geval. Ja. Als het een klein beetje misert dan 9 van de 10 keer wordt het wordt afgelast. Maar uh, ja, we zijn dankbaar uh, aan, uh, aan de SRO, die het veld verzorgt, maar ook aan de HFC. Dat ze akkoord hebben gegeven. Wie heeft dat nou voor elkaar gekregen? <laughs> Uh, nou, ik denk uh, dat uh, het team van voetbal in Haarlem... in samenwerking met uh, onder andere Henk Driesen en, uh, en Marcel Geurts... Die, uh, die hebben echt hun stinkende de best gedaan om, om ervoor te zorgen dat... Uh... Maar dat je de SRO omkrijgt, dat is knap hoor. Ja, we hebben gelukkig wat ingangetjes, hè. Ja. <laughs> <laughs> maar Martijn, vertel even, wanneer is het dan? Uh, zaterdag 14 juli. Mooi. Ja, en, dan, en wat uh, gaat er allemaal gebeuren? Nou ja, we hebben sowieso de finale van de on-23-competitie weer... Ja. Um, daarnaast gaat ons All-Star-team uh, uh, on ja. het weer opnemen tegen het RTL, RTL 7 sterrenteam En uh, daar gaat er ook weer een jeugdwedstrijd gaat er, uh, gaat er gespeeld worden. Top. Uh, wordt weer een mooie, mooie festijn. Leuke een, dag. Eén jeugdwedstrijd of meerdere? Dat uh, ga je later lezen op, uh, op de website. Oké. Okay. <lacht> dan is er, uh, wat dat veld van de HFC betreft, daarna nog één wedstrijd. En dan gaat het er weer uit, hè? Ja, dan gaat het er weer uit, ja. Top. Wie, wat is die wedstrijd? Um, wat ik uh, gehoord heb, en dat ik, dat moet je zelf maar even bevestigd krijgen. Ah, dat wordt, maar wordt dat er een, een traditie. Dat, dat, uh, dat, uh, dat HFC gaat oefenen tegen jong uh, uh, Ajax. Maar dat wordt ook een traditie, hè? Ieder jaar. Ja, ik hoop het. Dat zou, dat zou ook leuk zijn. Ook voor HFC natuurlijk, ja. want het levert in ieder geval een hoop exposure op. Ja, ja, ja absoluut. Dat is jouw telefoon in. Ja, nou, <laughs> dat zal ik je vertellen. Die belt op het verkeerde nummer, maar ik zal het hem even vertellen. Dat is iemand die komt vertellen over bowling. Ah. Maar pak hem maar even over, jongens. Jerry, ik pak wat, hem even over. Nou, nou wat, wat, um, zo, wat, ik, wat, ja. gisteravond nog eens koepie. Nu... Wat dan? Um, oud trainer van Koninklijk AFC, Rajin de Haan. Ja. Die gaat uh, aan de slag volgend jaar bij Geel Wit. Ja. Dat is natuurlijk wel een bijzonder. Hè? Ik bedoel, het is gewoon een, een trainer die uh, de, de, de, de allerhoogste papieren in zijn zak heeft. En die gaat gewoon bij een zondag 5 klas klasse aan de gang. Nou, hopen ze dat ze gaan promoveren. Ze worden ze vierde klasse. Maar ja, dan nog. Ja, precies. <laughs> nou ja, hij, hij, is er, hij is er al werkzaam geweest. Hij heeft er zelf ook gevoetbald. Uh, hij woont er in de buurt, dus die lijns waren allemaal heel kort. En het is gewoon echt een, een, een voetbaldier, echt een liefhebber. Yeah. Uh, hoe mooi uh, in, in combinatie met zijn werkzaamheden uh, als uh, spelersmakelaar yeah. dat hij dit gaat doen. Uh, Rajin is in, uh, een, uh, ja, echt een, een, een, een reus binnen onze, uh, de regionale voetbalwereld. Yeah. Ik vind het echt heel tof dat hij volgend jaar weer... Uh... Hij had dus ook gewoon uh, bij AFC in de slag kunnen gaan, of niet? Uh, had ja, had ook al ja. <laughs> <laughs> nee, ja, Maar op zaterdag kan hij, niet, uh, kan hij niet, uh, niet trainen of niet actief zijn, omdat hij dan... Dus die spelers moeten begeleiden. Oh. Dus dat hij een zonnige Dan moeten die spelers allemaal aan de hand gehouden worden. Dan, ja, ik denk het. Ja. Ja, je moet rapportjes maken en uh, <laughs> allemaal romslomp. Jongen, een leven. Ja? Heerlijk. <laughs> Wie hebben we aan de lijn, Henny? Of hebben we nog niemand aan de lijn? Ik moet nog even gaan bellen. Oh, ik, heb, okay. ik heb het nummer even genoteerd. Want uh, ja, die telefoon die valt, uh, die valt steeds wel eens uh, weg. Zeg maar, en dan moeten we weer helemaal opnieuw opstarten. Dus uh, ik ga het zo even voor jullie doen. Dus okay. Zal ik een muziekje draaien anders even? Ja, doe maar even. Want Hennie heeft zijn mond vol. Dus nou, kan ik, heb, ik, zeggen. ik heb een heel mooi nummer voor jullie uitgezocht. Ik, ik vind het zelf een fantastische zangeres. Ze komt uit België. Ja. Ze heet Lara Fabian. En ze zingt hier het Adagio. en de vele onderwerpen die wij uh, willen bespreken tijdens de uitzending... ga ik weer snel terug naar onze presentatoren. En ik heb inmiddels ook iemand aan de telefoon... Uh, ja. die ons gaat vertellen over bowling hebben begrepen. We gaan heel even kijken in Melbourne. Heel het is een breekpunt, hè? Ja, 40-30 voor Kiki Bertens. En Wozniak uh, die uh, serveert. En, oh, een mooie klap zeg. Oh, sowieso al natuurlijk fantastisch. Ja, ja ze pakt het ja. punt. Ze pakt een punt. Ze staat dus nu op vrij met eigen service, dus we houden u op het hoofd. Het is spannend. Maar sowieso gezegd, hè, het is fantastisch dat ze die derde ronde gehaald heeft. Heel mooi. Zo is het. Nou hebben we ook in Nederland weer een nieuwe wereldkampioen erbij. Nou, vertel. En dat is in de volgende sport, bolen. En Jerry Jaan, die heeft onlangs tegen die wereldkampioen gespeeld. Vertel eens allemaal, Jerry. Ja, dat is helemaal correct. Dat was in Bolinghuis bowlinghuis Lelystad afgelopen zondag. En? En uh, ja, die jongen die, uh, die is natuurlijk overspoeld door de media. En uh, dat heeft hij mezelf ook verteld. En uh, dat uh, is natuurlijk niet... Uh, dat, uh, ja, dat is voor, uh, voor een uh, aankomend wereldkampioen, uh, wat eigenlijk uit het netverdaan uh, gekomen is, is dat toch wel een heel uh, erg verrassend. Ja, jouw sport is natuurlijk niet zo in de belangstelling... maar dit kan misschien ja, ja. veranderen door deze, door deze winst. Ja, nee, dat is 100% zeker zo, ja. Bij welke club speel jij? Uh, ik speel voor uh, bowling uh, Centrum uh, High Low, dat is in Noord-Holland. Uh -huh. En uh, meneer, uh, ja, uh, ik Alexander van uh, de Maashuis speelt voor uh, Soetermeer uh, in, uh, ja, uh, in Soetermeer -zomer. Ja. De Bollinghuis. En ho hoeveel clubs spelen er in die competitie? Uh, er speelden in totaal uh, uh, acht teams. En uh, je speelt uh, elke spelronde één keer in de maand. Dan speel je zeven uh, games. Oh. Wat en, leuk. Uh, ja, en uh, we, we, we, we hebben afgelopen zondag vier wedstrijden gehad. En uh, er komen nu hierna nog vier wedstrijden. En dan uh, de twee laatste speldagen hebben een play-off dan uh, speelt uh, de bovenste vier tegen elkaar en de onderste vier. En, uh, en, en wij spelen zelf uh, in de top vier uh, van de bovenste regio. En uh, de wereldkampioen speelt daar ook uh, in, in de bovenste vier. Dus die, uh, maar die staat wel met zijn team onder ons. oh ja? <laughs> dat, ja, dat is dan ook weer een mooi pluspunt. Ja. ja. En zo'n wereldkampioenschap, hè, zoals hij dat gewonnen heeft. Hoeveel, ja. hoeveel Nederlanders kunnen daar aan meedoen? Uh, in totaal uh, kennen we daar uh, van afgelopen jaar hebben we daar uh, zes uh, spelers hun uh, voor uh, geplaatst. Dan moet je eerst uh, een uh, toerbal uh, in heel Nederland, want anders kom je daar niet voor een aanmerking in. En, uh, je moet natuurlijk ook uh, wel een beetje verstand hebben van uh, de juiste balmerk, de juiste, uh, voor de juiste oliepatronen die er gelegd worden. Uh -huh. Dat is ook heel belangrijk. De beste ingewikkeld eigenlijk, hè? Ja, heel veel mensen die denken er heel makkelijk over. Van nou, balen, harde oh, doen. Even of recreatie, eventjes een balletje gooien en dan een drankje erbij. In de meeste gevallen. Uh -huh. Maar bij ons wordt er niet drank geschonken, maar bij ons wordt er gewoon een frisje. Of een bakkie thee, een bakkie koffie. Of een kapotletje, een spaatje rood. Dat soort dingen. Maar uh, als je bij echt topsport uh, kijkt, dan wordt er gewoon ook uh, met uh, drinken uh, wat er ook uh, mee uh, ge gedronken, zeg maar. Uh -huh. Uh -huh. dus, uh, dus ik hoop dat heel veel uh, uh, mensen denken van nou ook met bedrijven of met uh, cafés of uh, enzovoort. Uh, stap eens dus een keer voor de, voor, de, voor de gezelligheid, een keer bij een bowlinghuis naar binnen toe. En, uh, ja, je, je hebt ook bedrijfsuitjes uh, en bedrijfsbal heb je ook. Dus dat uh, ik ken allemaal. Ik denk dat na nou, deze reclame die jij gemaakt hebt, ongetwijfeld mensen dat gaan doen. Ik, uh, ik hoop het, want uh, voor mij heb je in Egmond ook nog een bowlinghuis. Alleen die is volgens mij niet NBF, uh, uh, of van de, de Nederlandse Bowlingfederatie, niet herkend. Uh -huh. Volgens mij. Want die hebben touwtjes aan de pinnen zitten. Dat, is, uh, oh. na, met, uh, dat, in, dat mag je, ook weer ja. niet. <lacht> nee. Nou, we hebben er in Haarlem ook één, hè? Dat klopt. In Haarlem heb je Bison Bowling, die ken ik. Hartstikke goed. Nou, dankjewel, heel veel succes. En zorg dankjewel. dat jij uh, die wereldtitel van hem overneemt, hè? Nou. <lacht> Ik, ben, ik, ik heb mij voorgenomen om uh, niet deel te nemen aan de Nederlandse zeg uh, maar om uh, kans te maken om in het, de, de selectie te komen. Oh, leuk. Want daar ben ik eigenlijk niet echt uh, goed, goed, goed voor, maar ik, ik, ik sluit er niet uit. Oh, leuk man. <laughs> nou, heel veel succes erbij en dank voor je informatie. Dank je wel. Ron, yes. bowling, yeah. doe je het wel eens? Nee. Ja, ik verwachtte jou toch met je kinderen ook op de bowlingbaan. Wat is dat nou? Nee, Mijn kinderen, Die kinderen die zijn 23 en 19. Nee, nou ja, die, die, die, blijven toch je kinderen, hoor. Ja, nee, dat, dat zeker. je dus ze hebben wel leeft nou, leeftijd dat ze kunnen bowlen natuurlijk. Ja, nee, nee. nee dus... het, het, ik, ik, ik, het is typisch. Wat, weet je, het is echt zo'n spelletje wat je ooit wel eens hebt gedaan. Een keertje. Ja. Of met vrienden. Een keertje. Maar ja, ik heb het al uh, tientallen jaren niet meer gedaan. Jij wel? Ik ging nog wel eens bij Klaus uh, Bolen. Yeah. Leuk hoor. Ja. Ja, ik... ik. Mathijs, Matthijs, Ja, ja het. vorige maand op de verjaardag van Bart hadden we dus wat, wat kinderen uitgenodigd. Ze hebben twee banen gebold. Dat is wel leuk. Het is leuk om met je, en, met je sportteam uh, te gaan ja. ook, hè? Nou, ja, we hebben, ja, precies. En we hebben een traditie, een vriendenteam. Dat is Haarlem tegen Donburg. Waar komen in Donburg natuurlijk al jaren, zeg maar. Daar kom ik al vanaf mijn zesde of zevende. Dus daar hebben we een vriendenteam opgebouwd. Dus altijd één keer per jaar, derde weekend in januari. Het wordt nu maart. Uh, dan bolen we Haarlem tegen Domburg. Dus dan gaan we altijd het weekend naar Domburg toe met de Haarlem ploeg. Een dus mannetje of 5, 6. Leuk! Ben Benspay, uh, weet je wel, ja, ja. uh, Henny. En uh, nog wat consorten. Dus dat is heel, heel, heel, heel gezellig. Dus, uh, daar staat bolen altijd op programma. Dus, uh, <laughs> Martijn Prinsen en uh, Justin Luiten zijn inmiddels vertrokken. Justin naar zijn trainingskamp. En uh, Martijn, Martijn natuurlijk voor de, voor de volgende activiteit van zijn voetbal in Haarlem. Wij gaan eruit met uh, twee berichtjes. PSV laat dus Locadia vertrekken. Brighton heeft de aanvaller uh, vastgelegd. En Vermeer, de reservekeeper. Die ja. Ja. Ja, reserve, gaat naar Brugge. Kun je je <laughs> voorstellen, reservekeeper bij 5 ja, Ongelooflijk. Hè? Ik oh. snap ook dat die jongen denkt: van, ja. jongen, zoek Tuurlijk. het even lekker uit. Ja, uh, het is top, topkeeper geweest. Ja. Uh, en, en, en nu al zo lang op die bank. Ja. Nou, ik ben blij voor hem dat hij, uh, dat hij weer aan spelen toekomt. Nou heeft Jos de Jong zijn mond vol, dus die kan ook niks zeggen. <laughs> Dat komt namelijk omdat Martijn en Justin... die hebben koeken meegebracht, een stroopwafel. Ja, heerlijk. En kennelijk hebben we in de sport altijd honger, hè? Nee, dat zou kunnen, ja. Uh, okay. Kiki Bertens heeft de eerste set verloren met 6-4. Oh, het is bezig. gebroken, dus. Ja, ja 40-0, de uh, laatste game. Ja. Nou. Jammer. Nou ja, het is toch nog steeds knap, hè. Want die Wozniacki, kijk, die is gewend... om daar op dat centercourt te staan, hè, In zo'n stadion, met al die mensen... en dat gejuichige gedoe. Kiki niet, die, die speelde altijd op die buitenbaantjes... en lag er in de tweede ronde uit en klaar. Ja. Nu staat ze daar in het center court. Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Hè? Plotseling moet je daar... Aan de andere kant, ze kan vrij en blij spelen... Hè? want uh, de, de, de centen zijn binnen... Om, nu je die derde ronde hebt gehaald, weet je wel. En, en, en ze heeft niks te verliezen. Dus uh, ja, nee, die kan er gewoon voor gaan. Terwijl die Deens het ontzettend moeilijk had in de tweede ronde. Ja. Die stond echt ruim achter. Volgens mij in de derde set pakt we het nog voor... Volgens mij maar Tijbrek of 7-5. Ja. Maar goed, dus... kijk, het, ze staat geloof ik vierde uh, gekwalificeerd, die ineens. Dus... Ja, dit is echt een topper. Hè? Want Kiki ja, staat ergens verschil. in de 30, ja, dus, 30ste, ja. uh, nee dat, uh, dat is echt een groot verschil. Maar het is goed voor de, uh, voor de ontwikkeling. En, uh, en wat je zegt, ze kan heel vrij spelen. Dat is ideaal natuurlijk. Dat dus is ze ook ze heeft niks te verliezen. Dus, nee. uh, weet, weet je wat ook mag. leuk is? Het is toch weer reclame voor de Nederlandse sport. Er staat toch iemand in de derde. Ja, want, want als je naar de rest van de Nederlandse inbreng kijkt. Die ze liggen er dus allemaal uit. Hè? Ja, allemaal. Robin Hazen, de eerste ronde tegen Qualifier, ja. Italiaan. Ja, maar ook is onvoorstelbaar. de du ja, dubbels, ja. allemaal klaar. Ja. En uh, ze is de enige nog. Nou goed, dan zal die waarschijnlijk na vandaag ook het strijdtordineel verlaten. Maar nog steeds hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja? We gaan uh, kijken of Charles nog iets moois heeft voor ons. Vast. Nou, vast wel. En uh, mijn vraag meteen naar Ron Periban voor ja. uh, de artiest Nielsen. Ja. Harry Nielsen heb ik het dan over. Ja. Heb je die ooit opnemen? Nee. Sorry. Ja, het is toch niet de man van voor jouw tijd, of anders? Nee, dat niet. Maar nee. ik, ik heb hem nooit op... Nee. <laughs> ik vind hem fantastisch. Ja. Uh, hij is er helaas niet meer. Hij is overleden. Nee. Maar zijn muziek... Uh, ja. ja, prachtig. Ja, zeker. No, I can't forget this evening Your faces you were leaving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 My soul, when well, I had you there, but then I let you go. And now Harry Nielsen without you en ook Mariah Carey heeft daar een gigantische hit mee gehad met dit nummer. Prachtige muziek, en we gaan weer heel snel naar onze presentatoren. Ron Peerman van Henny Gukert. Ja, dankjewel, Charles, uh, natuurlijk. Uh, we gaan wat sport kort doen, uh, Henny. Ja, laten we beginnen dan met de grote vraag. Ja? In de klassieke zondag, hè, want het voetbal ja. begint allemaal gelukkig weer: <laughs> ja. van Persie ja of nee? Nee. Nee? Nee? Want hij, hij, het is nog niet rond. Heb ik begrepen. Het is vrijdag. Ja? Nee, dat, volgens mij gaat het niet zo snel hoor. Nou, ik weet het niet. <laughs> ik denk het niet. Nee. Overigens, Dennis Bergkamp heeft bezwaar aangetekend... tegen de reden voor zijn ontslag bij Ajax. De voormalige assistent trainer werd eind december... op non-actief gezet door de Amsterdamse club. En we hebben een Ajax laten weten... het oneens te zijn met de ontslaggronden... al dus zijn advocaat. Ja, van de allerlei. Ja. Spelen ja. de drievoudig wereldkampioen kampt met oververmoeidheid en is als gevolg daarvan gisteren flauwgevallen. De Braziliaan zou aanwezig zijn bij een diner in Londen, maar organisator Football Writers Association laat weten dat hij het moest afzeggen. De voetballegende ligt me, momenteel aan een infuus, maar is buiten levensgevaar. Wist jij dat Lance Armstrong was uitgenodigd om bij de Ronde van Vlaanderen aanwezig te zijn? Ja, daar hm. hebben we het vanmorgen over gehad met de André. Ja. Want uh, de UCI is tegen zijn komst. Ja, terecht. Ach, of niet? Kom nou toch? Nee? Terecht. Waarom nou terecht? Nou, hij mag, daar, hij mag daar gaan spreken. Ja. En hij mag er als eregast aanwezig zijn. Die ja. man die heeft de hele zooi tientallen jaren zo de mythe, zegt. Kom op. Maar moet je wegwezen. Moet je nee, nee, wat een flauw kul. Hm. Kom op. Je wint geen zeven rondes van Frankrijk als je niet een goede wielrenner bent. Dat is punt één. Punt twee is, iedereen gebruikt die doping. Want alle andere winnaars die hadden ook hun plek kwijt moeten raken. En punt drie, je bent mens. Je mag toch spreken waar je wil. Om niet zo kortzichtig te worden. Nou, ik, uh, ik vind, uh, ik bedoel, we kijken nu, dan, dan zeg jij dus eigenlijk van, nou, dan moeten we ook maar wat koeland zijn voor al die Russen. Nee, <laughs> dat wou ik zeggen. Okay. Het Nederlands elftal is donderdag een plaats gezakt op de wereldranglijst van de FIFA. Moet je nagaan, want wat, is wat veld. Oranje is nu de mondiale <laughs> nummer 21. Weet je wie voor ons staat? Ja. IJsland. Nou ja, maar dat is niet eens zo gek, <laughs> die speelt best goed voetbal. Nou, Volgens de zaak van Amin Younes, Nicola Innocentin, heeft de Duitse over interesse niet te klagen en is een transfer naar Swansea City geen optie voor de 24-jarige links buiten. Want hij was uit sportief oogpunt, geen club waar jongens heen wilden, zegt hij. Ik ben door Zenit, Sint-Petersburg, Internationale, Watford, Sevilla en Napoli benaderd. Heb jij wel eens gehoord van ijszwemmen? Ja. Weet je wat dat is? Ja, nu in een open zwembad duiken. Ja, gezellig hè. Het moet uh, uh, max 5 graden zijn, dat water. Ja, ja. En er is ook een heus NK en daar doen twee Haarlemmers aan mee. Marije Dirks en Arnoud Angenent. En uh, die komen uit op de 500 meter, dat is Arnoud. En op de kilometer vrije slag doet Marije mee. En die zwemmen dus in dat ijskoude water, gewoon buiten bad. Een kilometer lang, kan je je ja. voorstellen? Ja, ik, ja, ik vind het knap hoor. Chilich is door naar de achtste finales. Marin Chilich, verslaat de Amerikaan Ray Harrison. En boekt zijn plaats in de achtste finales in Melbourne. Inmiddels staat Kiki Bertens in de tweede set met 2-0 achter. Ik ben je ook zo blij voor Kimberly? <laughs> Kimberly is overigens zelf dolblij, want die kreeg een telefoontje en dat ze als eerste Nederlandse skeletonster mee mag naar de winter spelen. Hoe leuk is dat voor haar? Leuk, hè? Ja toch, te gek. Kimberly Bos hebben we het over. Weet je, het Nederlands dames eh, voetbalelftal, die hebben het fantastisch gedaan hè, in de zomer, spelen morgen een oefenwedstrijd tegen Spanje. En dat is natuurlijk ook wel leuk om en waar is dat dan? La Manga. Uh, Joey Pelopesi stapt ja. per direct over van Heracles Almelo naar Sheffield Wednesday. De 24-jarige middenvelder gaat in Engeland spelen onder de Nederlander Jos Loukai. Die sinds kort trainer is van de huidige nummer 17 van het championship. Mijn wonder dus dat hij daar naartoe gaat. Hè? Ja. Ayoub, die gaat op een ro roze wolk tegen AZ-voetballen. En die wil bij Utrecht afscheid nemen met een Europees ticket. En wat is hij trots dat hij volgend jaar bij Feyenoord speelt. Roel Braas houdt het voor gezien. Als toproeier. De tweevoudige Olympiër kiest voor zijn gezin en zijn hoveniersbedrijf. De dertigjarige vader van twee sprak van een heel moeilijke beslissing. Het is nu afwachten hoe ik me over een jaar voel, liet hij weten. Misschien ga ik het roeien wel heel erg missen en wil ik proberen terug te komen. Want roeien is echt een hele mooie sport. We wensen Tim, hem sterkte. Ja, ja. Tim Hulscher vertrekt per direct bij de Go Ahead Eagles. Het contract van de 22-jarige Duitser dat liep tot medio 2019 is per direct ontbonden door de club uit Deventer. Hulscher kwam afgelopen zomer over van FC Twente en speelde sindsdien twaalf duels voor de Eagles. 19 antidopingbureaus, waaronder de Nederlandse, hebben donderdag bij het Internationaal Olympisch Comité aangedrongen op meer snelheid. En openheid in de besluitvorming over Russische deelnemen aan de winterspelen komende maand in Zuid-Korea. De dopingjagers verenigd in Nado betreuren het dat de objectieve criteria op basis waarvan Russische sporters aan Pyeongchang mogen meedoen nog steeds niet zijn gepubliceerd. Bayern München meldt dat Leon Goretzka vanaf juli in de Allianz Arena speelt. Kramer, nou Sven Kramer, die doet niet mee aan de World Cup in Erfurt hè, dit weekend. Maar ook Ronald Mulder niet, want die is ziek. Ja. ja. Oké. Okay. Goed nieuws voor Ado Den Haag. Ricardo Kishna heeft te veel laten zien op het trainingsveld. De 22-jarige linksbuiten in september zijn voorste kruisband af. De auto treedt nog apart van de groep terwijl hij verder werkt aan zijn herstel. Nou, uh, dit, uh, we gaan weer beginnen hè, met de Eredivisie. En Den Haag is de. Eerste trainer die debuteert in de Klassieker. Ja, leuk. Dat is, is ook dat, wel he? grappig, hè? En die wint in de Klassieker. Dat is helemaal prachtig. Nou ja, dat gaan we natuurlijk daar. <laughs> gaan we. Maar ja, fijn hoor. Die vestigt zijn hoop natuurlijk op Nicola Jurgensen. Ja, nou ja. rode JC. Gatenkaas, ja. zeggen ze. Nadat Gerard Piquet gisteren zijn contract verlengde, verzekert ook Sergio Roberto zich van een lange verblijf met Barcelona. Barcelona, trouwens, dat voor het eerst verloor na 27 wedstrijden met 1-0 tegen de stadgenoot. De 25-jarige middenvelder blijft dat medio 2022 in Catalonië... en heeft een clausule van je welste in zijn contract van 500 miljoen euro. Zo. Lekker, hè? Heerlijk. Um, er wordt weer gegolfd, want de Europese Tour is weer begonnen. Die zijn, ze zijn in uh, Abu Dhabi momenteel. En Joost Luiten heeft zich uh, in de subtop gehandhaafd. Hij had uh, 68 slagen nodig, 4 onder het gemiddeld... en hij staat daardoor op min 7... Uh, op een dertiende plek. Min 7 en dan 13 staan. moet je, ja, je nagaan. Nee, ja, ja, ja. ja, er wordt steeds be beter gespeeld. Hè. Manchester City is een vertrouwde naam in deze rubriek, maar dat komt deze keer om een transfer. Fernandinho tekent bij het in Etihad Stadium uh, voetbalveld. En de Braziliaan speelt nu tot de zomer van 2020 in het lichtbouw van de Citizens. Uh, Younes, hè, die, uh, daar moet nog steeds een plekje voor gevonden worden. Hè? Swansea is in geïnteresseerd. Ja, maar daar wil hij niet naartoe. Nee. Dat je net gemeld, hè? Dat en Napoli? Ja, hij, maar hij heeft een aantal clubs, hè? Ja. Ook die Russen zijn geïnteresseerd. AFC. Nee. HFC, HFC ah, ja. ja. ja. Ah, Jos. Jos doet een uh, duit in het zakje. Nou. Die ziet hem graag bij HFC komen. Ja. Nou, dat. Uh, <laughs> ik, ik zou het wel leuk vinden, maar ja, jongens. Ja. Zullen we uh, er gewoon uh, normaal maken? Eén zwaaluur maakt nog geen zomer, hè? Ja. Oh. <laughs> Hey, maar het is wel gek trouwens dat die schaatsers, waar je het net over had... dat die ziek worden, pak voor zo'n wedstrijd. Ja. Ik heb ook wel eens de indruk dat ze eigenlijk die hele World Cup... totaal oninteressant vinden. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Hè. En iets anders, ik zag nog een dingetje. Eh, want we zitten nu naar Kiki te kijken. Hoe staat dat daar? 3-0 achter. 3-0 achter, nou dat is dan zo afgelopen. Maar eh, Djokovic, en, eh, die, die speelde tegen, even kijken, Monfields. Ja. En die viel bijna flauw van uitputtingen, want het is, uh, het is een kookpot die uh, dat Center En dat gaat regelmatig tot boven de 40 graden daar. En uh, die Monfils, die uh, moet je nagaan een Fransman met Afrikaanse roots, die had het nog nooit voor zijn leven zo moeilijk gehad met de hitte als gisteren in de Laver Arena. Daarbij was het uh, bijna 40 graden met een veel hogere gevoelstemperatuur, omdat het volle stadion een soort bakover wordt dan. Het was zelfs moeilijk om adem te halen. Dit was eigenlijk niet meer verantwoord. Ik vroeg de umpire of hij soepel om wilde gaan met de 25-seconden-regel. Dat is de tijd die er zit tussen de rallies. Maar dat deed hij niet. Hoe is mogelijk, hè? Wat wil je die mensen dood hebben dan, of zo? Nou goed, hey, uh, we zijn er een beetje doorheen, hè, ja, denk ja. ik. Nou, mooi. Dan gaan we toch een muziekje doen, Charles? Zeker. En wat, uh, wat die tennisspeler zei, uh, aan het publiek... toen niet zo warm had... I close my eyes and count to in. Zo'n uh, vier minuten, mannen, rest ons van uh, het nieuws van. Uh, ja, ja, ja twee zeker. Uur. Dus hoe moeten Bertens, een Kiki Berthen Dat gaan we even vullen dan. Kiki Bertrand staat met 4 1 achter in de tweede set. Zal ik ja. dus niet redden, maar nee. laten we nog even vaststellen. Maar wel hartstikke leuk voor jou. Geweldig goed resultaat ja. is, hè? Dat is duidelijk. Henny, wat zijn jouw uh, plannen voor het weekend? Nou, ik ga uh, om te beginnen zo meteen mijn met bed weer in. <laughs> En ik denk dat ik daar blijf tot morgen kwart over vijf als, of kwart over zes. Als HFC afgelopen is bij GVVV, want dat komt live op de televisie om half vier. Ja, Fox Sports, hè. En dat ga ik lekker kijken en dan maak ik thuis mijn verslagje wel. Waarom zouden ze nou weer voor deze wedstrijd hebben gekozen? Ik, ik, ik, nou, ik begrijp niet. Huh? Competitie. Ja, competitie, maar, maar ik bedoel, er zijn morgen, ik weet niet hoeveel wedstrijden. Dus waarom zouden ze dan weer voor deze hebben gekozen? Ja, ik, ik begrijp die keuze af en toe nee, niet. Nee, okay. Maar anyway, maar jij, gaat, jij gaat dus uh, Wacht, uh, morgen in je bed naar de televisie kijken. Ja, je weet dat we GVV twee keer in een week hadden. Hè? Eén keer voor de beker, ja. één keer voor de competitie. Zeker. Ja. Mag ook aars. Ja. Oké, okay. en dan ik verder nog. heb nog gehoord trouwens. Moet je niet met je team op pad eigenlijk? Ja, ja, eigenlijk wel. Hmm. Uh, Oké. Okay. Ik ga niet op een veld staan dit weekend. En zondag ga je ja. natuurlijk naar de klassieker kijken. Ja. Ja. Ja, dat en is, ik nog denk, voor de meeste. vandaag in bed. Ja, en Matthijs, wat doe jij het weekend? Uh, ik ga vanavond met mijn zoontje naar Utrecht AZ. Oké. Oh, okay. wat leuk. Op uitnodiging, wel leuk. Van mijn oude bedrijfsleider van VND. Zijn zoontje speelt onder 11-1 van Utrecht. Hm. Wat leuk. Joh. En Utrecht heeft natuurlijk een zwaar programma. Die vanavond AZ, woensdag Feyenoord aan mijn hoofd. En die week erop Ajax thuis. Zo. Dus we spelen drie keer thuis. Nou, negen punten. Dus ik ga op tijd uh, lekker rijden straks richting uh, Galgenwaard. En uh, oh. we hebben mooie kaartjes, dus uh, leuk. Leuk. Morgen met zaterdag 1 uh, naar uh, United Davo. Oh, ja. Zondag 1, oefenwedstrijd. Ja, we missen een mannetje of zeven. Waaronder uh, ja, Kelly, Bart, Joch en Michiel. Er zijn er allemaal niet bij. Dus we hebben wat uh, Pim Kwaars op de bank van de A1. We hebben nog twee jongens van de A1. Daar hoor ik vanmiddag de namen van, van Jeroen. Maar we laten hem toch doorgaan. We willen toch die jongens laten spelen. En uh, ja, Het is gewoon een goede oefenwedstrijd. Uh, Ongeacht oh, de uitslag natuurlijk. Dus we zijn lekker uh, morgenmiddag bezig. En wat je zegt, zondag. Uh, Klassieke kijken, dus het is wel een voetbalweekend. Lekker, helemaal ja. Ja. Ja. Ja, goed. Dus. Jos. Jos? Nou, wij beginnen morgen weer bij, uh, bij AFC met de begeleiding van de jonge scheidsrechters. Uh, we hebben er afgelopen, gisteren uitgebreid uh, gesprek over gehad. Hoe het de uh, afgelopen maanden is gegaan. En wat we verwachten voor de, voor de komende maanden. Dus dat wordt morgen weer aan de bak. Morgen Morgenavond een feestje, dat is ook al leuk. Zondag uh, waarschijnlijk weer de een wedstrijd. Ja, ik heb zelf ook een feestje. Dat, uh, ja, geen voetbalfeest, Ene maar feest gewoon een landfeest. Ja. Ja. Zondag zelf een wedstrijd fluiten en dan smiddags de klassieker. Hè? Mm. Allemaal dan, uh, de klassieker. Ik is het weekend he? weer voorbij, geloof ik. Ja. Ja. Allemaal uh, naar de klassieker ja. kijken. Sjango, ga je ook naar de klassieker kijken? Uh, ik ga niet naar de klassieker kijken. Ik ga kijken wat er allemaal in Bloemendaal en Heemstede gebeurt. Want maar ik moet, als, jij ja. nou, als jij nou een sportprogramma de techniek doet, al, al heel erg lang. Ja. Dan moet je toch weten hoe dat in die klassieke toegaat. Ja, dat ben ik wel met je eens. En ik, moet, ik zou er een hele hoop moeten weten. Ik sta altijd verbaasd van hoeveel kennis jullie hebben... van allerlei uh, sportfaciliteiten en wat er allemaal gebeurt in de sportwereld. Maar uh, ja, ik ben nooit zo sportief geweest, moet ik eerlijk bekennen. Dus ja, voor mij is dat niet weggelegd. Maar Charles, wat, zit er, wat is er allemaal te doen dan in uh, Haarlem en Bloemendaal? Ja, daar moet, e e moet ik achterin te komen. Oh, dat ga jij, uh, <laughs> ja, dat ga jij nog Ja, ik maak meestal zo met de auto maak een toertje en dan begin ah. ik met Bloemendaal... en dan eindig ik zo uh, bennebroek heemsteden, die kant op... en okay. dan uh, hoop ik altijd dat er iets op mijn pad komt wat het... Hey, en als er nou helemaal nou niks te doen is, wat doe je dan het hele weekend? Dan ga ik jou bellen. <laughs> neem mij. Maar... <laughs> <laughs> nou, dat lijkt me niet verstandig. <laughs> Heel goed. <laughs> ik neem vast niet op. <laughs> Oké. Okay. Mooi zo. Nou, kijk jongens, Kiki ze uh, houdt haar eigen servers. Het staat 4-2 in die tweede set. Ik moet zeggen, ze slaat hele mooie ballen. En nogmaals gezegd, fantastisch dat ze die derde ronde gehaald heeft. Ze zal het waarschijnlijk niet redden tegen deze wat Jackie. Maar, super. Ik weet het nooit, hè? He, nee. nee, maar het is al superjooi. Hartstikke leuk. Ja. Ik uh, uh, dank iedereen die heeft geluisterd natuurlijk. En ik hoop dat we de volgende week weer op iedereen kunnen rekenen. Ik Toch? hoop dat ik volgende week weer normaal. normale... Nou, dat nou, denk dat ik, ik wel. Ja. Zeggen, als je een week in bed gaat liggen, dat lijkt me niet. Ja. Dan kom ik je er persoonlijk uitdrukken. Ja, zo is dat. En je hebt Griet, maar wat we van de week hoorden van Willem van dat is minder leuk. Hè? Heb je dat ja, gehoord? Ja, dat? Ja, ja, maar Willem is zo optimistisch dat hij komt er wel doorheen 35 stralingen, 7 weken lang... Even te doen, jongens. Maar het schijnt allemaal goed te komen, omdat ze tegenwoordig heel precies die, uh, die, die, die plek kunnen bestralen. Ja, ja. Ja. Nou, we wensen hem in ieder geval heel veel sterkte erbij vanaf deze kant. Hij ja, als hier... je luistert. Ja. Hij heel was... veel sterkte, jongen. Hij was hier een jaar geleden natuurlijk ook. Het is wel een jaar geleden. Hè, hij Dat hier hart, was. Ja. Het gaat allemaal heel snel. Nou, ook namens mijn luisteraars een heel fijn weekend en uh, maak er wat van.